Ook maakte er Frans KLM extra kosten om de gestrande reizigers op te vangen. Het aantal passagiers op Europese vluchten liep in december met 3% terug... vergeleken met een jaar eerder. Het is droog en helder. In het oosten vriest het nog licht vanmiddag redelijk zonnig... met temperaturen uiteenlopend van 6 graden aan zee... tot plus 3 graden in het oosten. Vannacht en morgenochtend vanuit het westen regen.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 Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Burgers. Blijft u bij binnen die uur, dan hoort u nog eens wat. Wat, uh, wat te doen als de brandweer uh, omroept... sluit ramen en deuren en zet de ventilatie af. En u kunt wel bij uw eigen ramen en deuren. Maar de ventilatie in het gebouw waar u woont wordt centraal geregeld. En wie daar aan de knoppen zit, is u niet bekend. Nou, dat bedoel ik. Blijf van de toestel, zou ik zeggen. En u vraagt zich wellicht af, hoe staat het met de... Nederlandse popjournalistiek. Het antwoord volgt zo meteen. Egypte, seksuele intimidatie, film en bioscoop. Wat heeft dit met elkaar te maken? Dat hoort u ook in deze uitzending. Dit zijn maar een paar redenen om te blijven luisteren. En om bij een beeld te volgen. I'm only a click away. Surf naar de dan een liedje, of niet? Eerst een prangende kwestie. Nederlanders vinden eten in een restaurant te duur. In 2010 zag de horeca de omzet opnieuw met 3,5 procent dalen. Lodewijk van der Grinten, directeur van de Koninklijke Horeca Nederland... op de zojuist geopende horecava, de vakbeurs voor de horeca. Meneer van der Grinten, we hebben vier minuten voor dit gesprek. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, waarom is het eten in een restaurant zo verschrikkelijk duur? Nou, um... Laten we dat eerst eens rechtzetten. Je kan voor elke prijs in Nederland eten van heel duur tot heel goedkoop. Maar de prijzen zijn met 3,5% gestegen. Dat is correct. Dat heeft alles te maken met het feit dat het volume in de horeca is uh, teruggelopen. Forst is teruggelopen. Dat heeft alles te maken met het consumentenvertrouwen. En dat komt omdat aan de ene kant de inkoop, uh, de werkgeverslasten, uh, onder andere het loon en de lokale... Uh, ...kosten uh, echt omhoog zijn gegaan. Nou, maar niet met zoveel, hoor. Uh, dat... Ik heb de nee, looneisen komt... van de vakbonden er even bijgehouden... ...en het valt wel mee. Nou, dat is toch niet helemaal waar. Uh, als je dat optelt... ...maar ik vind het best als u een andere waarheid wil. Maar ik zal u vertellen... Uh, het, ...het is relatief. Ik, uh, het is waar. Uh, ze zijn wat aan het stijgen. Sterker nog, de prijzen zullen zelfs nog... ...in de voorspellingen nog iets stijgen. Met hoeveel? Dat heeft alles te maken met het teruglopen van het volume in de horeca. En met hoeveel procent gaan ze nog stijgen, denkt u? We verwachten dat dat toch met een drie kwart procent nog zal zijn. En dat gaat pas weer wegvallen als de volumes omhoog gaan. Ja, u hebt het steeds over het teruglopen van het volume en het volume omhoog gaat. Is, dat, is, is volume is dat een kleinere biefstuk? Nee, het volume is meer omzet. Um, en de omzet uh, moet terugkomen. We hebben als horeca inderdaad, uh, en dat weet een ieder, uh, een drietal jaren met uh, teruglopende omzetten. Um, en dat heeft alles te maken met uh, de crisis die we achter de rug hebben. Uh, en we hopen, en we hopen dat dat zich nu gaat herstellen. Maar hoe kan we het dan dat de supermarkten worden. juist goedkoper zijn geworden de afgelopen tijd? Ja, maar dat is logisch, want als je uh, mensen moeten blijven eten, het maagaandeel, om het zo maar te zeggen, blijft natuurlijk hetzelfde. Maar uh, in deze tijden dat het wat uh, slechter gaat, uh, gaat dat ten koste van de horeca en dat komt ten goede van de retail. Maar die logica die begrijp ik niet helemaal. Ik zeg de supermarkten zijn goedkoper geworden en u zegt ja mensen moeten blijven eten. Ik zou zeggen mensen uh, zouden ook graag naar een restaurant willen gaan, was het maar een beetje goedkoper. Dat is waar, maar we kunnen nou eenmaal niet tegen dezelfde kostenstructuur werken als uh, de supermarkt. Je dat weet u bij, zeker? Je, be, je praat bij de horeca toch meer over cultuur en een, een, service, uh, een, een serviceproduct. En dat is inderdaad wat duurder. Dat is heel simpel. Dat maar dan leg ik u toch de volgende vraag op. voor, meneer Van der Ginten. In België en in Duitsland zijn restaurants gemiddeld 15% minder duur. En de supermarkten daar die rekenen net zoveel en net zo hoog voor het voedsel dat in de schappen ligt. Hoe komt dat? Maar meneer Meurders, u weet ook dat de kosten in die landen lager is. En uh, uh, dat heeft er alles mee te maken. Als ik u vertel dat de gemiddelde vergoeding... het ondernemersloon in Nederland voor de horeca slechts 25.000 euro is dan snapt u dat dat buitengewoon weinig is. En dat heeft alles te maken met onze volume en onze kostenstructuur. Maar hoe komt het dan is... dat winkels als Ikea, V&D en de Hema steeds populairder worden... waar je van habbekraats kunt eten? Omdat mensen op het moment dat ze minder te besteden hebben... dan wel minder vertrouwen in de economie hebben... voor goedkopere oplossingen gaan. Dat is heel normaal. Je kan toch wel lekker eten, hoor? Uh, ik, u hoort mij daar niks over zeggen, trouwens... By the way, dat is ook horeca, hè? even voor de goede orde. Ja, maar ik, ik zou zeggen, verlagen het over de hele linie en ze komen om op u af. Um, ik vind het een fantastisch uh, idee, maar um, er is geen één ondernemer die dat doet als die uh, langdurig verlies moet leiden. En misschien uh, uh, bent u het met me eens dat op dit moment uh, een ondernemersvergoeding van 25.000 euro uh, geen zetpot is. Ik hoor de bel. Uh, we zijn aan het einde van dit gesprek. Mag ik u danken en uh, smakelijk eten wensen? Ja hoor, dank voor, uh, voor de moeite en een, uh, een prettige dag. Geen dank. Dank je ja, dan. ja, dan. ja, dan, dan, dan, dan. wel. En dan gaan we voor voorlopig de laatste keer naar de grootste bouwpunt van het noorden, de Eemshaven. Iedere maandag komt daar een reportage vandaan en Katinka Beer maakt die reportages. Katinka, het laatste nieuws. Het laatste nieuws is dat Max van den Berg, de commissaris van de Koningin van Groningen, 1 miljard wil van het Rijk voor de ontwikkeling van groene energie. Max van den Berg is voorzitter van Energy Valley, samenwerkingsverband van bedrijven en provincies, onder andere in het noorden, die willen dat dat het stopcontact van Nederland wordt. En hij zegt nu, ja, we willen het duurzaam, maar er is wel subsidie voor nodig, heel veel subsidie. En die subsidie moet onder andere komen van de provincie of ook van het Rijk? Nee, van het Rijk. Ja. Kijk aan. Waar gaat die reportage van vandaag over? Het gaat ook over um, um, groen of over milieu. Het gaat eigenlijk over het belangenconflict... tussen bedrijven en milieuorganisaties. We hebben natuurlijk veel Greenpeace gehoord. Die strijden tegen de kolencentrales in de Eemshaven. Maar er gebeuren ook andere dingen. Er zijn juridische procedu procedures die gevoerd worden. Maar er is ook iets wat veel minder zichtbaar is. Al anderhalf jaar houden de Waddenvereniging... de Groningse Milieufederatie en Bedrijven en Provincie... Groningen dus... Gesprekken. Uh, om te komen tot een E-pact. I, e, dus de E in het Engels van Eemshaven. En dat, dat, dat komt erop neer dat er afspraken worden gemaakt waarbij de bedrijven zich aan strengere eisen houden dan strikt noodzakelijk voor de vergunningen. En dat die milieubewegingen dan afzien van juridische procedures. Je hebt het over milieubewegingen... en overheidsinstellingen en wat die meer zijn... maar je hebt het niet over Greenpeace. Nee, Greenpeace zegt wij willen pas praten met die energiebedrijven... als zij afzien van de kolencentrales. En de Waddenvereniging bijvoorbeeld die is ook tegen die kolencentrales... maar zij zeggen ze komen er toch en dan kun je beter praten over de voorwaarden. Nou, Met de directeur van de Waddenvereniging, Hidde van Kersen... sprak ik voor deze aflevering zo'n 20 kilometer ten westen van de Eemshaven... in het kleinste zeehaventje van Nederland, Noordpolderzeil. Ja, een havenbekkentje kun je het noemen. Er is plaats voor een paar bootjes. Het is uh, een getijdenhaven, dus het ligt hier soms ook gewoon droog. En we kijken nu naar uh, ja, het afbrokkelende ijs. De laatste ijsschotsen die hier nog drijven. Er ligt nu geen één boot, dat kan ook niet echt met het uh, ijs dat er nog ligt. En aan het eind, op een heel mistige ochtend, dus we zien het nu niet echt... maar daar begint de Waddenzee. Ja, en, en daar loopt het, het, het wit van het water over in het wit van de lucht. En het is echt prachtig, het is het einde van Nederland. Het, het heeft iets heel erg uh, puurs en, en robuust, deze plekken hier aan de noordrand van Groningen. U beschermt de Waddenzee, maar ook de Eems, waar de Eemshaven aan ligt... Hoe schadelijk is het nou dat die Eemshaven zo in ontwikkeling is? Nou, op zich is dat helemaal niet zo heel erg schadelijk. Als maar de industrie die daar komt en de mensen die daarover gaan... rekening houden met wat de natuur kan hebben. De rivier de Eems is nu erg ziek, veel te troebel. Dat komt doordat hij als een kanaal wordt behandeld. Dus er uh, wordt uh, gekanaliseerd, er wordt uh, bedijkt, uitgediept. He, dus biologen noemen soms die rivier gewoon biologisch dood. He, de helft van het jaar is het gewoon te troebel om in te leven... En de Waddenzee die hierachter uh, begint, heeft hij ook last van de Eemshaven? Nou ja, kijk, het stukje waar de Eems de Waddenzee instroomt, wel. Een estuarium noemen we dat, de overgang tussen zoet en zout. Dat is een uh, voor Europese regels beschermd natuurtype, omdat het gewoon zeldzaam is. En daar komt ja, bijzondere natuur voor. Uh, zout binnen de planten, vogels die daar weer van eten, uh, trekvissen. En daar vindt dus nog wel algegroei plaats die de rest van het estuarium kan voeden. En, en dat is nu net de plek die beoogd is voor de, de vaagelverdieping van die kolencentrales En voor de verdere groei van de Eemshaven. haven. Nu bent u een van de deelnemers aan het IPECT. Met bedrijven, havenbedrijf, provincie, Groningse Milieufederatie. Er wordt al anderhalf jaar gesproken. Is er al iets bereikt? Nee, er is nog niks bereikt. Het zijn gewoon gesprekken. En wat we ons gerealiseerd hebben is... je kunt wel rechtszaken voeren. En soms win je ook een rechtszaak. Maar wat gebeurt er dan? Soms komt het bedrijf er dan een paar jaar later... of wordt er iets aan de schoorsteen veranderd. Um, dus de, dan, dan uh, verminder je de schade. Maar je bent nog niet de weg opgeslagen van de natuur verbeteren. Dus om een parallel spoor te ontwikkelen, een alternatief te maken... zijn we gewoon maar eens gesprekken gaan aanknopen... om te kijken of we die bedrijven bereid vinden als ze hier toch komen... en hier toch de buurman zijn van het natuurgebied voor de komende 30 jaar... of ze dan ook willen investeren in de natuur... En daar gaan die gesprekken over. Ze zijn gigantisch, hè, die uh, tanks? Ja, het zijn grote tanks. Ze zijn ongeveer 35 meter hoog... als je dat koepeldak uh, meerekent. Olieopslag van Vopak, Nederlandse multinational... in de Europort in Rotterdam. Er staat ook heel groot Valpak op deze eerste grote, ronde, witte tank. Ron Oomkes, projectdirecteur... Er is ook een project in de Eemshaven voor strategische olieopslag. Het is nog niet 100% zeker dat het doorgaat. De vergunning is er al wel. De voorbereidingen voor de bouw zijn al begonnen. Wat is strategische olieopslag? Nou, dat is een opslag die overheden moeten aanhouden voor calamiteitssituaties. Dus overheden die, die zorgen dat er een bepaalde hoeveelheid olie achter de hand is. Mocht er een calamiteit in aanvoer optreden of bijvoorbeeld een grote natuurramp. En die olie moet natuurlijk opgeslagen worden. En dat doen ze voor een deel ook bij Vopak op onze bestaande terminals. En op dit moment zijn we aan het kijken om een nieuwe terminal speciaal voor die strategische olieopslag te gaan, uh, gaan zoeken. En de Eemshaven is nog een hele mooie plek om zo'n nieuwe terminal te kunnen bouwen. Ja, natuurlijk. Totaal niet het type activiteit wat we hier met open armen ontvangen. Dat zal iedereen begrijpen. We hebben toch geprobeerd neutraal te kijken naar... Oké, okay, wat betekent dat nou? Zijn er emissies? Dus komen er stoffen vrij naar de lucht of naar het water of naar de, naar de grond? Nou, die zijn er nauwelijks. Zijn er grote risico's? Nou, dat blijkt ook mee te vallen. Hoe zit het met de, de vervoersbewegingen? Met, met, met vrachtwagens of schepen? Nou, vrachtwagens zijn er niet. Het gaat echt over schepen. En Vopak zegt ook, we komen hier alleen, maar als het veilig is. Als wij het kunnen verantwoorden dat we in zo'n natuurgebied veilig opereren. Dus ze hebben toegezegd dat als we komen... dan komen we alleen met schepen die het formaat hebben wat men hier aan kan. En zolang uh, grotere schepen hier niet veilig kunnen varen... komen we niet met grotere schepen. Nou, Dat vind ik een opstelling die getuigt van ja, verantwoordelijkheid nemen voor de natuur. Dat vind ik heel mooi. Betekent dat dan ook dat u geen uh, procedures voert tegen VOPAC? Nu lopen er geen rechtszaken tegen en zijn we gewoon in gesprek met Vopak omdat zij zich openstellen als bedrijf van jongens we willen van jullie leren. Jullie weten veel van deze natuurlijke omgeving. Wat moeten wij doen om het veilig te kunnen? Dat is natuurlijk een hele andere opstelling dan je van sommige andere bedrijven ziet die zeggen we komen hier gewoon en uh, je zoekt het maar uit met je natuurbelangen. Ja, het blijkt dat de Calamiteitenorganisatie op dit moment goed is ingericht voor de wat kleinere schepen. En nog aangepast moet worden om ook voldoende beschikbaar te hebben mochten er de grotere schepen gaan varen. En wij hebben uiteindelijk in de vergunning laten opnemen dat wij pas met die grotere schepen gaan varen. op het moment dat Rijkswaterstaat die Calamiteitenorganisatie zodanig heeft aangepast. dat dat ook op een verantwoorde manier kan gebeuren. En kunt u wel garanderen dat het voor die kleinere schepen wel goed geregeld is? Nou, in het vergunningstraject hebben wij overleg met diverse overheden gehad... die uiteindelijk belast is met ook de calamiteitenverzorging. Uh, en uh, op dit moment is Rijkswaterstaat uh, goed uitgerust voor een calamiteit op de Waddenzee. Uh, maar het kan natuurlijk altijd beter. En er zijn nu ook plannen voor om dat verder te verbeteren. Liesbeth Lans, communicatiemanager van de oliedivisie van Valpak. U zat met Ron Oomkes bij die gesprekken met de Waddenvereniging... en met de Groningse Milieufederatie, want die was daar ook bij betrokken. Waarom doet Valpak het op deze manier? Wij willen als FOPAK een, een goede buur zijn. En je hebt heel veel verschillende buren als je zo'n project begint. Je hebt de natuur, heb je als buren met de Waddenzee, wat hier heel bijzonder is. Maar je hebt ook de bewoners uit de omgeving, de gemeente. Je hebt ook het eiland Borkum, het Duitse Waddeneiland. Ja, dus er zijn verschillende groepen waarmee je eigenlijk praat, verschillende buren. Maar ik kan me voorstellen dat het ook zakelijk gezien voor VOPAC gunstig is... om het op deze manier te doen zonder juridische procedures. Ja, natuurlijk. Dat is ook echt een, uh, een belangrijke kant van de zaak. Je, het is zijn juridische procedures zijn erg duur, kosten erg veel tijd... en je weet niet met elkaar waar je uitkomt. Dit geeft natuurlijk veel meer, uh, meer zekerheid en dat is ook zakelijk veel verstandiger. Heren van Kersen, stelt dat het doorgaat, VOPAC, en die olieschepen gaan hier varen... Die eerste keer gaat u kijken of denkt u, nou dan ben ik even niet in de buurt. Ik ga zeker kijken, want dat lijkt me heel spannend. En dan niet van, uh, wauw, wat een mooi schip. Zo zullen veel mensen langs de kant staan. Maar van, van, gaat dit wel goed? Letten de overheden voldoende op? Gaat het zoals is afgesproken? Nee, je ja, houdt toch een beetje je hart vast. Heden van Kersen, directeur van de Waddenvereniging in de laatste aflevering van Bouwpunt Noord. Gemaakt door Katinka Beer. Katinka, wat doen we volgende week? Dan begint een nieuwe serie over de sociale werkvoorziening. Vroeger sociale werkplaats in Capelle aan de IJssel in Gouda. staat enorm onder druk, bezuinigingen. Hoe gaan ze dat doen en wat betekent het voor de mensen die er werken? Tot volgende week. Kan je niet meeweven wegjagen? Je zit aan mijn brood. De Nieuwe cd van Hoe ik? Vorige week Radio 1 cd. Mijn gast is Jean-Paul Hek. Hij is popjournalist. En hij recenseerde deze cd op zijn website muziek.nl. Daar gaan we het over hebben. Ja. Meneer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van deze song? Ik vind het een mooi nummer. Ik vind het een van de betere nummers van het album. Maar u zegt de overdaad schaad, want er is wel heel veel met violen gewerkt. En ja, en bombastisch ja, ja, gedaan. Ja, ja, ten opzichte van de eerdere platen. Toen was het meer in balans. Vind ik deze plaat toch wel wat, uh, ja, een beetje... Ja, te opzichtig, uh, te bombastisch. En dat vind ik wel een beetje jammer. En dat komt in dit uh, nummer ook tot de uiting met al die nou, violen. En... Ja, ja goed, maar dit is een goed nummer. Mijn, mijn kritiek was ook dat de nummers niet zo goed zijn. Ja. En bombastisch is leuk, zolang het wordt gedaan bij goede nummers. En dat mis ik een beetje op dit album. En niemand Maar er is nu een uh, nieuwe zangeres. Er wordt een hele, uh, hele maand al geroepen hier op deze radio. Even nog dat, dat nummer, want... Uh... Een goede zangeres. Ja, ze ja? moest natuurlijk uh, grote schoenen vullen. Want uh, haar voorgangster was een uh, wat mysterieuze dame met een prachtige stem. Geiken? Ja, geiken. En ik vind haar, ja, ik, ja is het is natuurlijk een aantal jaren geduurd... voordat Alex, echt, Alex Calier, de muzikaal leider... echt naar voren durft te stappen met de nieuwe zangeres. En volgens mij is het nog maar 22 jaar. En uh, ja, ik was toch aangenaam verrast door haar stem. Dat schrijft u ook, hè, in die ja. recensie. Ja, absoluut. Arna, het vervangen door Noemi Wolfs. En u heeft het over een korrelige stem... Op de juiste ja. momenten. Wat is een ja. korrelige stem? Dat ja, een nou dat kan ik zelf ja, niet nee, nadoen. Hoe eh. nou, een het? Nou, ja, toch een beetje zwoel, een beetje hees. En ja op de juiste momenten net eventjes uh, niet uithalen... maar een beetje ingehouden zingen. En bij de juiste tekstregels. Ik weet dat Alex daar erg, uh, erg mee bezig is. Om dat zangerest goed te mentoren, zeg maar. En ik denk wel dat hij dat goed heeft gedaan. En kraakt die stem dan ook? Korrelig? Een beetje, ja, kraakje korrelig. Een be beetje hees. Het is een, het is een uitdrukking. Ik had en... ook hees kunnen schrijven. Licht hees. Dit soort uh, Licenties staan dus op de nieuwe website ja, muziek.nl. Ja. Wat kan ik nog meer vinden? Uh, Naast recensies uh, behoorlijk wat interviews. We hadden bijvoorbeeld uh, afgelopen week een, een groot Thin Lizzy verhaal. Er komt uh, een classic rockband die uh, met, uh, met een aantal albums gaat uitkomen. Er staan columns op, er staan veel nieuws, uh, nieuwsfeitjes op. Maar we willen niet meegaan in het rollenachtige circuit. Echte, echte popnieuws, muzieknieuws. Dat willen we brengen. En uh, eigenlijk elke dag actueel uh, op, op de site hebben. En hoe wordt er dan geld verdiend met die site? Uh, daar wordt eigenlijk niet zoveel geld verdiend. Daar, is natuurlijk een, een, daar zit een uh, die kunstdeetje. Kopen via een link en die is gelinkt aan bol.com, Maar dat is eigenlijk het enige qua advertorials. Uh, is het uh, ja, is het nog niet zo heel veel. Is er dus geld bij uh, nou, ik weet niet of er geld bij moet. Eerlijk gezegd, heb ik me daar niet zo in verdiept, maar op dit moment uh, denk ik dat het redelijk kiet lopen. Maar komt het doordat Universal erachter zit? Nee, Universal zit er wel achter. Een grote platen, maatschappij, de grote hele de Absoluut, ja. Ja, uh, Roy Thijssen, een van de grote mensen binnen Universal... heeft, uh, heeft de site uh, ooit, ooit gekocht. En wilde daar iets mee gaan doen. Is, is daar anderhalf jaar terug mee begonnen. Heeft hier op uh, Mediapark uh, is het uh, groots gepresenteerd. En uh, ik ben eigenlijk een aantal maanden geleden benaderd... om dat uh, de hoofdredactie over te gaan voeren. En ik heb ook gelijk gezegd, dat wil ik doen... Mits het onafhankelijk is. Anders hè, moet je bij mij niet aankloppen. Dus je gaat niet schrijven over Marco Borsato, Take That en Lady Gaga? Nou, ik zal best over Lady Gaga en Borsato willen schrijven. En, maar dat ga ik ook doen over uh, Robbie maar wordt Williams. Wordt dat kritisch en de... of wordt het ingehouden kritisch? Nee, het wordt niet ingehouden kritisch. Nee, dat, uh, dat krijg ik niet uit mijn, uit mijn handen. Dus, uh, nee, dus ik, ik probeer gewoon uh, optimaal, net als bij hoeveel Vonk is een Sony-plaat. Uh, en uh, ja, daar ben ik toch ook op kritisch op. En uh, dat zal ik ook bij Universal of EMI. Ja, dat vielen me uh, nogal mee. Die ja, op, op, uh, het was meer een, een, ja, een tussendoortje eigenlijk. Een transitieplaat noemde ik Een u het, transitieplaat, het, ja. Ik denk ook woorden Ze zijn veranderd van uh, dat, dat min of meer uh, kelderachtige, dat ja. zompige, uh, richting leuke popmuziek. Leuke popmuziek, en, ja. En misschien komt er straks wel een waanzinnige ontwikkeling. Het zou kunnen. Ik dus dat een verwacht band. u? Dat zou kunnen. Dus een band en, uh, die de potentie heeft om uh, wereldwijd uh, te worden... net als Caro Emerald. Ik bedoel, wat dat betreft zijn Belgen heel goed in producties. Dan zit er zitten ook Belgen achter, dus... <laughs> Wilt u reageren op dit gesprek? Dan kan het altijd via de gids.fm. En na half twaalf bespreken we uw vragen en opmerkingen. Nu bent u popjournalist. Uh, en moet je een gefnuikt muzikant zijn om popjournalist te worden? Nee, nee. dat is wel een heel groot grap. Ik ben toevallig muzikant en ik speel heel graag, maar ik snap Absoluut. U? Ik ben drummer. Ja. Ik ben ooit in de jaren zeventig begonnen, heel jong in je leeftijd. ooit een platencontractje met een bandje bij Warner gehad, midden jaren tachtig. Hoe heette dat bandje? Dat heette tussen haakjes. En dat was een leuk bandje, mm. niet meer dan dat. Maar toen had ik al heel snel gezien: dit wordt niet, dit wordt niet mijn beroep. Nee. Nee, het is geen, nooit een ambitie van mij geweest. Maar toch altijd in die popmuziek blijven hangen. En hoe word ja. je dan journalist? Ja, ik, ik heb, ik heb uh, een leraaropleiding gedaan, Nederlands gedaan. Uiteindelijk ben ik, uh, ben ik de journalistiek in beland. En met die enorme passie die ik voor muziek had... Ja, is die link eigenlijk heel snel gelegd. Dan wil je alleen maar over bandjes en muziek en cd'tjes schrijven. En, ja. en popjournalistiek is een echt vak? Ik denk als je het goed wil doen, is het een echt vak. Maar dat geldt eigenlijk voor elke journal, uh, elke uh, vorm van journalistiek, denk ik. Dus uh, je maar moet er Maar ik kan me serieus... dat de ene popjournalist... over hoe vervangen ik een totaal ander verhaal schrijft ja. dan u. Ja, zonder meer. En maar waar moet je je dan aan vasthouden? Uh, nou goed, ik, ik, voordeel... Je, je, begint er, je begint er zelf over. Ik uh, ben zelf muzikant. Muzikanten luisteren denk ik toch iets anders naar muziek... dan mensen die geen instrument bespelen. En ik denk dat je als, als, zelf als muzikant... en schrijvend journalist... toch wel een beetje in het voordeel bent. Je houdt rekening... Met met de, met de moeilijkheden die er tegenkomen kunnen worden. Ja, hoe het werkt in een studio, hoe het werkt op een podium. He, hoe je omgaat met de, de, de, de zaken op het podium. Hoe staat je monitor afgesteld? He, waarom zingt de zangeres net vals? Zingt ze vals of komt het daarom dat ze slecht monitorgeluid heeft? Dat heeft er allemaal mee te maken. En ik, ik lees vaak... Te vaak wordt er een soort Hosanna-sfeer over muziek geschreven. En dat vind ik jammer. Ik vind uh, mensen mogen best heel, uh, journalisten moeten heel kritisch zijn... en goed, goed luisteren en dingen kunnen, kunnen vertalen. Het is niets moeilijker dan... Uh, Iets wat je hoort te vertalen naar tekst. Dan nou, praten ze elkaar naar? Dat gebeurt veel te veel, ja. Absoluut, ja. Welke popjournalisten zijn er nou echt onderscheidend bezig? Er zijn een paar hele goede. Ik vind Hester Cavaglio van, van NRC vreselijk goed. Die is, wat ik net zei, die is vreselijk goed in het, uh, in het wegschrijven van wat ze hoort. Om daar zeg maar een beeld bij te vormen. Ik vind Leon Verdons goed erg goed. Omdat hij in hele korte zinnen, hele rake, rake dingen kan schrijven. Ja, hij schrijft, schrijft een, uh, een column op uw website, dat zou ik ook zeggen dan. Ja, nee, nee, dat is Leo Blokhuis. Leon van Oostschot niet. Nee, niet. Nee, nee, nee, okay. nee. Leon nou, Blokhuis Is zowel ja. uh, Leo Blokhuis als Leon van Oostschot. Nee hoor, nee. nee ik zou okay. hem wel graag als kolonist. Ik, ik heb gezegd in de Volkskrant... dat ik hem graag als kolonist erbij zou willen hebben. Absoluut. Mm. Mm. Ja, en dat zijn een aantal van die Gijsberg Kamer, die, die toch wel een hele goede, goede smaak heeft voor wat niet, wat je wat het gaat maken of niet. En dus er zijn een aantal hele goede schrijvers. Nou, wordt vanmiddag wordt de Popmediaprijs prijs uitgereikt voor de beste popjournalist. Wie gaat hem winnen? Want Jurgen van den Berg die heeft hem straks in de telefoon in het programma Lunch op deze zender. Wordt u gebeld? Nee hoor, want ik ben twee jaar geleden, zat ik bij de laatste drie en toen werd het nog uh, aan publiek met Rob Stenders, was ik toen genomineerd en Jan van der Plas en dat was echt een publiek ding. Ik denk dat uh, Erik Corton gaat winnen. Ik ben benieuwd. Ja. U bent al, al jaren hoofdredacteur van uh, Pop en Entertainmentblad of the Record en in tegenstelling tot de meeste popbladen is, is daarvan de oplage gestegen. Ja. Hoe is dat te verklaren? Omdat wij uh, een, een, een samenwerking hebben met uh, Free Record. Dus het blad ligt bij en in de, in de schappen, in, bij Free Records, alle Free Records en gewoon abonnees. Dus het geeft uh... toch wel een beetje de sfeer van belangenverstrengeling, Ja, niet? absoluut. Ja. Ja. Maar dat is het niet. Nou, dat zegt <laughs> u... Nee, we nee, hebben dat blad uh, zijn uitgegeven. BCM is dat blad begonnen, nu drie jaar geleden. In, toen nog in samenwerking met Van Leest. Van Leest is uiteindelijk opgegaan in, in Free. Dat is en ook een op plaatketen, hè? Ja, zeker. En uh, uh, wij als redactie bepalen precies de inhoud... en daar heeft de Free uh, niets mee te maken. En dat is van dag één zo geweest. En dat is op de dag van vandaag nog steeds het geval. Dus wij met redactie, met een man of vijf, bepalen precies wat er wat in het blad komt. Nou kan ik Revolver's Last for Life uh, lezen of ik kan ja. een oor kopen... en dan lees ik alles over popmuziek. Ja. Wat lees ik op uw site wat niet in die bladen staat? Uh, veel meer. Want die, je hebt het over bladen die, uh, die één keer per maand uitkomen. En dus beperkt zijn tot twintig, dertig recensies. Wij kunnen elke dag in principe uh, vijf, zes recensies online gooien. Dus wij kunnen alles pakken. En dus wat dat betreft heb je enorme voorsprong op, het, op een geschreven blad. En zeker op maanbladen. En bladen die he, pretenderen actueel te zijn. En zeker op recensief gebied. Nou, is er iemand naar een optreden geweest van de Kings of Leon bijvoorbeeld? En, en die, die, die stuurt u een, een verhaaltje. En zegt u dan, dat gaan we onmiddellijk plaatsen? Ik zal het eens goed doorlezen. En op het moment dat het goed geschreven wordt, wordt het geplaatst. Ja. ja. Ja, en dus dan het... gaat u niet na of die essentie eigenlijk al klopt? Of ze goed gespeeld ja, hebben? Ja, maar, nee, maar goed, dat zal een, een krant, een volkskrant telegraaf ook niet doen. die nou, trouwen natuurlijk die popjournalisten in dienst, maar ik ja. nee, nee, nee. Ja. Ja. Ja. nee, goed, de mensen die voor, voor de site werken, die hebben natuurlijk wel gespeeld. Maar oh, het zijn alleen maar mensen die voor de site werken? Ja, zeker. Ik bedoel, voor, voor de werken geen mensen die bijvoorbeeld ook voor andere bladen of kranten werken. Hebben de mensen van tegenwoordig nog de mening van een popjournalist nodig, eigenlijk? Uh, nou, ik denk dat veel mensen toch wel... Ik, ik, ik weet nog wel, toen ik uh, muziek geïnteresseerd uh, raakte... was ik vaak vol, keken naar bepaalde journalisten die een mening hadden. En uh, ja, vaak vertrouwde ik daar wel op. Ik denk dat het nog steeds wel het geval is. Wie was uw voorganger? Uh, ik, ja, ik had het altijd wel met Alfred Bos. Ik vond het wel een, een man met een goede smaak. Dus uh, ja, vaak was ik het met hem eens. Popjournalist Jean-Paul Hek, blijf nog even zitten. Want na het nieuws van half twaalf praten we verder. Hoe is het koopgedrag van jonge consumenten als het economisch minder gaat? Onze reclame- en marketingman Charles Borremans weet er meer van. Seksuele intimidatie van Egyptische vrouwen op film vastgelegd... straks te zien en te horen in de wereld ontvangen. En wat te doen als de brandweer je opdraagt om je ventilatie uit te zetten... in verband met schadelijke stoffen in de lucht. Maar je weet niet wie er in de flat waar je woont over gaat. De hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. Radio 1, het NOS-journaal. In het proces tegen Julio Potsch worden vandaag in Den Haag getuigen gehoord. Het zijn acht oud-transavia-collega's van Potsch. Vier van hen zeggen dat Potsch bij gesprekken op Bali gesproken zou hebben over zogenoemde vluchten. Tijdens die vluchten werden in de jaren 70 en 80 in Argentinië tegenstanders van het regime gedrogeerd uit vliegtuigen in zee gegooid. De ministers opstelten van Justitie en Schippers van Volksgezondheid brengen vanmiddag een bezoek aan Moerdijk. Ze praten er met de burgemeesters van Breda, Moerdijk en Dordrecht over de brand bij chemiebedrijf Chemiepak. Het gesprek gaat voornamelijk over de nasleep van de brand en de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Taxis van de Rotterdamse taxicentrale rijden vanaf volgende maand ook met camera's op het dak. Die moeten alles filmen wat er rondom de taxi gebeurt. Camera's zijn onderdeel van een proef om het geweld tegen chauffeurs tegen te gaan. De Belgische koning Albert ontvangt onderhandelaar Van de Lanotte pas morgen en niet vandaag. Dat was eigenlijk de bedoeling. Van de Lanotte wil stoppen met zijn poging om een nieuw kabinet te vormen. Probeer zeven partijen op één lijn te brengen en daarbij zowel de Vlamingen als de Valen tevreden te stellen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1. De gids .fm. Met Felix Burgers. De merkgevoeligheid van jong consumenten, seksuele intimidatie van Egyptische vrouwen. En hoe krijg je de ventilatie uit in de flat waar je woont? Zaken die nog voor 12 uur aan bot komen. Bij mij zit nog steeds popjournalist Jean-Paul Heck. Uh, meneer Hek, lang heeft de popjournalist pop nog toekomst? Uh, ik denk dat de popjournalistiek op zich uh, nog wel toekomst heeft. Alleen het zal uh, wat betreft het uh, geschreven woord... zal het wat moeilijker worden op uh, de fysieke, fysieke bladen en zo. Dat, uh, ja, ik denk dat het uh, langzaam gaat teruglopen. Het moet echt met deze ontwikkeling komen... websites die zich bezig met ja, popmuziek? Ja, ik denk het wel. En dat... kan daar geld voor gevraagd worden op den duur? Op den duur wel. Er zullen best wel verdienmodellen uh, gevonden worden door de mensen achter de, achter de site. Want ja, je moet natuurlijk uiteindelijk ook journalisten betalen die ervoor schrijven. Want anders wordt het een, een, een veredelde fan zien en dat wil je niet. Nou lees ik dat er al uh, bijvoorbeeld op Muziekblad Oor gewerkt wordt aan een applicatie. Uh, waardoor je oor kunt lezen op bijvoorbeeld je telefoon of op uh, ja. je touchscreen uh, computer. Ja. Ja. Je tablet. Ja. ja. En dat is dan toch wel uh, concurrentie. Dat is absoluut. Als ze dat goed kunnen brengen, zou dat concurrentie zijn. Alleen, ze moeten natuurlijk ook mensen hebben die dagelijks dat kunnen brengen. Want je blijft gewoon mel met een blad zitten wat één keer per maand uitkomt. En wat dat betreft uh, zullen ze nooit zo uh, ja, interactief kunnen zijn als een uh, goede muziekwebsite. Henry Krijten die vraagt... Uh, Hallo, is het typisch Belgisch dat fragmenten van anderen worden gejat? Want de intro van Hoeveel Fonic is vrijwel exact de intro van een wonderkind van 50 van Boudwein de Groot. Ja. Het, er zit wel wat in, ja. Ja. ja zit... Boudewijn de bij de hand? <laughs> nee, er zit wel wat in. Ja, ja absoluut. Hij Zing dat gelijk. nog eens, dat nummer van, uh, van Boudewijn? Zij. Zing dat nog eens, dat nummer van Boudewijn? Nee, dat ken ik niet. Ik kan het niet zo zingen. <laughs> ik ben niet nee. van de zang, ik ben van de drums. <laughs> absoluut. Uh, op de website van Of The Record worden dezelfde artiestenfoto's gebruikt als op die nieuwe website, muziek.nl. Of zijn platen, uh, foto's Je weet zeker. Dat weet ik zeker, ja. Het heeft niks met elkaar van doen? Nee, helemaal niets. Nee. Nee. Of de record en muziek.nl hebben geen, enkele, geen enkel belang met elkaar. Hoe lang nee. blijft u dit werk nog doen? Dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook elke keer af. Hoe lang? Uh, hey, ik ben in de veertig, hoe lang vind ik popmuziek nog leuk? Ja. En blijf ik, blijf ik hetzelfde fanatisme houden als dertig jaar terug? Of nou, 25 jaar terug. Dus, uh, nou, dat, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik blijf in ieder geval tot mijn toegang uh, fysiek kan, blijf ik drummen. En popjournalistiek, ik blijf popmuziek nog steeds leuk vinden. Ik blijf ook jazzmuziek erg leuk vinden. Maar daar zal wel een einde aan komen. Ik wil niet op een gegeven moment als uh, 50-jarige bij een concertje staan van, van een nu bandje waar alleen maar 16, 17-jarigen -jarig, rond me heen staan. Dat zie ik niet gebeuren. Kunt u toch ook gewoon op zijn beoordelen? Of niet? Ja, zeker. zeker. Maar uh, ik, ik weet wel dat, dat toen ik 17, 18 jaar luisterde, ik naar totaal andere dingen dan nu. Dus daar ben ik wel heel eerlijk in. En dus, die 16 17 uh, jarige die muziek van tegenwoordig kan nu weinig boeien? Nee, ja, er zit een hele goede bands tussen, absoluut. Ja, als het Ma gaat om bands, maar om al die elektronica? En... Nee, heel goed. Ja, er, nee. is, er zitten hele leuke dingen tussen. Maar ook heel veel, heel veel meuk, zoals we zeggen. En, uh, ja, ik vind dat bijvoorbeeld aanstaande weekend is Noorderslag. En dan maak je zo'n rondje op, op, op donderdagavond bij Eurosonic. En dan zie je eigenlijk maar heel weinig echt goede bands. En dat, ja, dat, daar betrap ik mezelf wel eens op. En Misschien ben je dan ja, als journalist iets te verwend of te kritisch geworden... om dat, uh, dat, dat elan zeg maar mee te krijgen. Ja. En daar moet je zelf wel voor waken, denk ik, als muziekjournalist. We zijn benieuwd of uw voorspelling van de winnaar van de popjournalist van dit jaar uitkomt. Nogmaals zijn naam? Ik denk Erik Korton. Ik zou het hem ook kunnen. En wie wint de popprijs op Noorderslag? Mm, ja, het zou gek moeten lopen als Caro Emerald uh, die niet gaat winnen. Ja. Dank voor de komst. Jean-Paul Hek. Oh. Para. De gids.fm De wereldontvanger. Willem Frank Denoot, je houdt de internationale media in de gaten. Gaan we gaan heen? Uh, naar Egypte. Daar draait nu een film uh, in de bioscoop die een groot taboe doorbreekt. Dat is het taboe van, uh, van seksuele intimidatie. En deze film, die heet 678, die draait om drie vrouwen die er allemaal op hun manier mee te maken krijgen. Dat zijn vrouwen uit verschillende milieus. En zo heb je uh, een van de hoofdpersonen, Faiza, die neemt uh, buslijn 678, dat is eigenlijk de naamgever van de film, de, die neemt buslijn 678 iedere dag naar haar werk, zo'n propvolle bus. En ja, daar wordt ze dan, iedere dag wordt ze dan telkens weer lastiggevallen gevallen door één uh, door of door meerdere mannen, en een soort betoog en van alles en nog wat achterna gezeten. Er is niemand die ingrijpt. Even een kleine impressie van de film 678. Ja, wat, wat die film eigenlijk vooral laat zien is die, die enorme invloed... die intimidatie heeft op het leven van, van deze drie vrouwen. Zo eet die, die Faiza. Die eet rauwe uien om haar echtgenoten op afstand te houden. Want ze kan eigenlijk geen contact meer hebben met mannen. Zelfs de echte nood. Dus worden vrouwen ja. in Egypte vaak op deze manier lastiggevallen? Nou, er is een paar jaar geleden voor het eerst... op, op heel kleine schaal eigenlijk onderzoek gedaan En daaruit bleek dat bijna de helft van de Egyptische vrouwen... dagelijks te maken krijgt met een vorm van seksuele intimidatie. En ik belde hierover met uh, Magda Boutros. Zij woont in Cairo. Zij werkt bij een, een organisatie voor mensenrechten. Zij is Egyptisch ook? Sorry? Zij is Egyptische. Zij is Egyptische. Ja, klopt. Uh, en zij vertelde mij dat ook zij dagelijks wordt lastiggevallen op straat of in de bus. Like any woman in Egypt, uh, when I walk down the streets, I get a lot of sexual uh, comments told to me. Um, maybe I don't know. I could say maybe five a minute or something like this. It's really constant. En soms krijgt ze meer dan gewoon commentaar. Die Magda vertelt, hè, als ze over straat loopt, dan krijgt ze constant seksueel commentaar, opmerkingen naar haar hoofd, iedere minuut. Zoals iedere vrouw eigenlijk in Egypte. En soms blijft het niet bij, bij commentaar en dan uh, wordt ze ook uh, betast. En de politie, doet je dat wel aan? Nou, eigenlijk niet. Nee, de politie beschouwt het niet, niet als een uh, als een groot probleem. En veel vrouwen die schamen zich ervoor. Die denken dat het, dat het aan henzelf ligt en, uh, en niet aan die mannen. Dus die durven er ook ja die durven er met niemand over te praten. En zo blijft die seksuele intimidatie dus onbespreekbaar. Durven ze geen aangifte te doen. En daarom is het iets wat in Egypte nauwelijks voorkomt, of nauwelijks bestaat, officieel dan. Mm -hmm. En die Magda Boutros, die vertelde mij ook dat de politie eigenlijk niets doet als iemand, of als een vrouw het dan aandurft om aangifte te komen doen. De eerste strafzaak tegen een man die op straat een jonge vrouw lastig viel was in 2008. En die jonge vrouw moest de dader zelf naar het politiebureau sleuren. Ze had to struggle to, to catch the man and bring him to the police station. And then to struggle in the police station to actually get the police officer to, do, to find the complaint. Uh, so she struggled all the way to the court. Ja, die, die Magda Boutros. Hè, ze vertelt dat de politie haar die aangifte van die vrouw... eigenlijk niet eens wilde opnemen. en Ze moest ontzettend veel moeite doen... om, om die aanranden dan voor het gerecht te krijgen. En die ging uiteindelijk wel... Drie jaar de bak in. Dat was een zaak die heel veel aandacht kreeg. En de, de, de rechter die wilde eigenlijk een soort voorbeeld stellen. Dus kreeg die man een extra zware straf. Maar dat voorbeeld heeft dus weinig navolging gevonden. Als ik die mag Boetros goed beluister. Ja, het probleem is nog steeds even groot. Uh, Rebecca Chow, dat is een Amerikaanse. Die, die woont al jaren in Cairo. Die, die merkt dat ook dagelijks. Uh, dat het dat probleem is nog even groot. En zij, die Rebecca Chow en haar vriendinnen... die willen echt iets doen tegen die seksuele intimidatie. Zelf iets doen. En daarom hebben ze een eigen website opgezet. Harassmap org. Uh, dat staat voor harassment. Hè? Harass, uh -huh. uh, uh, vrouwen die kunnen dan uh, een sms'je sturen naar een 06 nummer. Als ze zijn lastiggevallen. En dan wordt hun melding op een online kaart geplaatst. Nou, die website zie ik nu voor me op de kaart staan allemaal stipjes met verschillende kleuren. Ja, bijvoorbeeld uh, er, is een, er is de kleur paars als een vrouw is betast. Of uh, lichtblauw als een vrouw hinderlijk uh, werd gevolgd. En Rebecca Chow die vertelde mij dat de gegevens op deze kaart erg nuttig kunnen zijn. We hebben. Have is still and it's really easy to So we let the NGOs and the media and the police use the map to figure out where are the, the problems. Kijk, Het idee is natuurlijk heel simpel, hè? Vrouwen kunnen gewoon een SMS sturen naar een 06-nummer. Dus het is ontzettend laagdrempelig. En uh, ja, hoe meer meldingen zijn, hoe meer de kaart, de kaart bewijst dat, dat seksuele intimidatie op straat echt gebeurt en dat het officiële verhaal niet klopt. En, en hulporganisaties, de media en de politie, kunnen dan zien waar de meeste problemen zijn. En zal die website ook echt iets gaan veranderen... of is het alleen maar een blikvanger? Nou, die Rebecca die vertelt me wel dat er nog veel meer aan die website vastzit. Bijvoorbeeld vrouwen die een melding doen, die krijgen een berichtje terug... via sms of via e-mail, eh, met allerlei tips en verwijzingen. Bijvoorbeeld waar ze weerbaarheidstraining kunnen volgen... of waar ze eh, een advocaat kunnen krijgen voor rechtshulp. En uiteindelijk hoopt Rebecca dat de, de oude Egyptische mentaliteit weer terugkeert. En want van veel Egyptenaren hoort zij dat seksuele intimidatie op, op, op straat... twintig jaar geleden echt ondenkbaar was. Back when people used to protect each other on the street, and if someone would like try to grab a woman, then the other people in the street would go over and tell him no, or even to the extent where they would catch him and shave his head. <laughs> als, als een man zich op straat 20 jaar geleden zo vergreep aan een vrouw, dan zouden omstanders zeker hebben ingegrepen, zegt Rebecca. En bij de plaatselijke folklore zeg ik dan maar eh, hoorde toen ook dat die kerel werd kaal geschoren. Maar dat was 20 jaar geleden. Ja, ik zeg hoogste tijd dat de, de, de, de tondeuzes in Egypte... weer uit de kast worden gehaald. Willem Frank de Nood, hartelijk dank. Dit is de Gids.fm. Vara Radio 1. De brand brak rond half drie uit bij chemisch bedrijf Chemipak. Volgens de brandweer zijn er tot nu toe geen giftige stoffen gemeten. Bewoners in de wijde omgeving moeten wel ramen en deuren gesloten houden. Sasha de Boer van het internationale afgelopen woensdagmiddag. Later werd er aan de mededeling over de ramen en deuren toegevoegd. dat ook het ventilatiesysteem in huis uitgezet moest worden. En dat is waar Irene Ubbink uit Hoofddorp zich al jaren druk over maakt. Ubbink woont in een flat waar dat ventilatiesysteem helemaal niet uit kan. Verslaggever Jan Peels ging kijken. Ik kom eraan. Even de deur dicht. Want dan lopen we naar uh, dat rooster toe. Dat mechanische ventilatiesysteem. Het zit hier in de gang in de flat. Ja, het systeem is zo dat lucht van buitenaf in de gangen geblazen wordt. Mm -hmm. En in alle woningen zijn vier punten waarop het ventilatiesysteem lucht afzuigt uit de flat. Maar hier dus wordt het naar binnen geblazen? Alle lucht die in de woningen afgezogen wordt, wordt uh, aangevuld met lucht van buitenaf. Precies, en dat is een groot grijze rooster in dit geval. Je hoort het ook. Ja. Hier komt de lucht naar binnen, hè? Hier wordt de lucht, we staan nu in de gang en hier komt de lucht inderdaad naar binnen. Maar het probleem is, en daar maakt u zich grote zorgen over... dat als u dat op de radio of de televisie zou horen van ramen en deuren gesloten... dit ding blijft dus gewoon doorgaan. Ja, en dat kwam weer boven, naar aanleiding van... De ramp in Moordijk. Ik ben hier al jaren mee bezig. En ik valt mij iedere keer op bij rampen, ook in hier en in Alkmaar dit jaar... dat door de politie niet gezegd wordt dat mensen hun mechanische ventilatie nou, uitdoen. Uiteindelijk heb ik het wel gehoord later in, op, in de dag. Hè. Eerst was het alleen maar ramen en deuren. Maar later hoorde ik ook, doe uw ventilatiesysteem uit. Maar kunt dat, u dat überhaupt hier? Wij kunnen hem niet uitdoen, want uh, er zijn gebouwen vooral in de jaren zeventig gebouwd, waar ze een collectief ventilatiesysteem hebben. En dat kan je niet uitdoen zelf, als bewoner in dit geval. Wie zou dat dan moeten doen? En dan moet de hu huismeester dat doen. Nou is dit maar, een gebouw van ja, IJmere, u zijn een hoofddorp, dus dat, waar woont die huismeester? Nou de huismeester is er alleen maar overdag, want hij woont in Amsterdam. En die gaat natuurlijk, als de politie zegt je moet niet naar buiten, dan gaat hij de straat niet op. Dus dan zijn wij als ratten in de val aan onszelf overgeleverd. En ik ben hier dus inderdaad al jaren mee bezig. En uh, heb IJmeren toen wij een fundamentele renovatie van het gebouw kregen... een paar jaar geleden met de informatieavond erom gevraagd. Ze hebben geschreven in de notulen, wij gaan er niet op in. Hm. Daarna ben ik voor de afronding van de renovatie naar de gemeenteraad gegaan. Zes maanden later krijg ik van de burgemeester een brief. Het is niet af te dwingen. En u heeft ook aan Den Haag brieven geschreven aan de minister van uh, Milieu destijds. Nou, minister Kramer die heeft in haar regeringsperiode op 19 december 2008 een brief geschreven aan de Tweede Kamer dat er een calamiteitenschakelaar moet komen voor mensen die een gebouw gebruiken, bijvoorbeeld ook in een hotel, zodat ze zelf kunnen ingrijpen. Want dat blijkt bij bedrijven en scholen daar is het wel redelijk geregeld, maar voor woonblokken. Ja, hier zit nergens een schakelaar, u kunt dat ding niet uitzetten. Nou, Het is ook geen mogelijkheid om er een doek uh, voor te hangen. Of zo, want het is een vrij groot rooster wat hij hangt. Er nee, zelfs... moet een grote schakelaar ja. komen eigenlijk wat u betreft. Wij kunnen in de woning de ventilatie niet uitschakelen. We kunnen er zelf niet bij. We zijn overgeleverd aan verantwoordelijke mensen die ingrijpen. Dat zal in zo'n situatie van een ramp zal dat niet gebeuren. En uh, minister Kramer die heeft in die brief geschreven dat ze ervan uitgaat dat het in goede samenspraak met de opdrachtgever zal gebeuren. Dat is in uw geval de verhuurder. Juist. En ik heb ook een brief naar de brandweer geschreven, ook tijdens de renovatie, dat de brand hier ko weer hier komt nakijken of het allemaal volgens de regels is. Maar omdat het geen formele, afdwingbare dus, uh, regel is, laten ze gewoon de mensen aan zichzelf over. Niemand doet het. Het dus is niet wettelijk geregeld. Ja. Er is geen regelgeving ja. voor zo'n schakelaar om dit grote rooster hier ja. om dat uit te zetten. Dus ja, u zegt, kijk naar Moedijk wat daar gebeurd is. Doe het nu. Ja. En de overheid die zegt altijd: de mensen moeten hun eigen verantwoording nemen. Maar we kunnen hier niet onze eigen verantwoording nemen. Dus de overheid moet beginnen hier om in vrijheid hun verantwoording op te nemen. En een nemen. knop aan te leggen. Maar het gebeurt dus niet als dat. Zodat het er doet. Het inderdaad, op momenten dat we horen doe ramen en deuren dicht, dat we dit apparaat uit kunnen zetten. Ja, dat kan niet dus. Meegeluisterd heeft Piet Tolsma, hij is adviseur op het gebied van brandveiligheid en gevaarlijke stoffen. Meneer Tolsma, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Murs. Heeft mevrouw Ubbing zich... Uh, zich heeft, heeft ze gelijk als ze zich zorgen maakt... over de veiligheid van woningen in flat- en appartementsgebouwen? Uh, van de ene kant wel. Van uh, we de, de, de ene kant, de... kant wel en van de andere kant niet? Nou, het, uh, het lekt eraan waar, waar de woningen staan. Het hangt natuurlijk ook af van de risico's die, uh, die om je heen zijn... Als je in een industrieel gebied woont, bijvoorbeeld in de buurt van Rotterdam of Moerdijk... is de kans dat zoiets gebeurt, is sowieso heel klein. Ja. Los daarvan, want gelukkig komt zo'n brand als in Moerdijk niet al te vaak voor. Nee, maar er kan altijd een vliegtuig neerstorten natuurlijk, laten we het niet hopen trouwens. Maar nee, laten we het he? niet hopen, maar dat kan inderdaad op iedere plek in ons land kan dat plaatsvinden. Of er is een brand in de buurt, in het appartementsgebouw zelf, Ja, dan zo, kan dat ding dat niet kan. uit. Ja, nee, en als we dan ook naar de, de website kijken van de Rijksoverheid, van wat moet je doen als de sirene gaat, dan staat er inderdaad het sluiten van ramen en deuren. En indien mogelijk de mechanische ventilatie uitschakelen. En mevrouw geeft aan dat dat bij haar niet mogelijk is. Kan het gevaarlijk zijn? Want het is natuurlijk zaak om juist direct na zo'n ramp zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat die buitenlucht niet naar binnen komt. Natuurlijk, nee, hoe, hoe langer die buitenlucht buiten blijft, des te beter is het. En des te, te langer kun je in je eigen woonomgeving blijven. Nu is geen enkele woning is, is helemaal luchtdicht. Er wordt meestal van uitgegaan dat na een aantal uren twee, drie uur de concentratie in de woning hetzelfde is als buiten. Maar gelukkig zijn de... Ja, de brand in Moedijk duurde wat langer, maar vaak zijn branden wat sneller... Onder maar vindt kontrolen. u het nou wel of vindt u het nou geen punt van mevrouw Ubbink? Moet Ik er een calamiteitsschakelaar komen? Ik vind het zeker een punt dat daar, uh, dat daar naar gekeken moet worden. Uh, de, de, de overheid wil dat de, de, de burger een stuk uh, wat doet aan zijn zelfredzaamheid. En mevrouw geeft het ook aan dat ze daar hard aan werkt. Er is helaas geen, uh, geen wettelijke... Uh, verplichting om iets dergelijks aan te brengen. Maar het lijkt mij goed om als, als huurder in overleg met, met de verhuurder te gaan... om te kijken wat te doen als een dergelijke calamiteit zich voordoet. En dat is nu allemaal nog niet geregeld. Wat uh, uh, raadt u bewoners aan op het moment dat er een ramp is... zoals die in Moerdijk gebeurd is, of een brand in de buurt? Moeten ze dan een steen pakken en die ventilatorstuk gooien? <lacht> nou, dat zal denk ik moeilijk gaan, want ik weet niet precies... waar de aandrijving of de, de, de, de voeding zit van de dergelijke ventilatie... Ik denk dat het goed is dat mensen weten hoe hun eigen woning eruit ziet. En ik begrijp dat mevrouw ook gezien had dat er vier invoerpunten zijn in haar woning waar de lucht naar binnen komt. Mm -hmm. ja, probeer dan een ruimte op te zoeken in je woning die niet op dat ventilatiesysteem zit. En sluit die ene ruimte zoveel mogelijk af. Dan blijf je zo lang mogelijk uh, veilig zitten. En probeer in ieder geval een overleg met, uh, met verhuurder of als huurdersorganisatie om daar toch iets aan te doen. Ja. Nou is het toilet en een badkamer geen optie lijkt mij, maar ja, goed je weet het nooit. Nee, dat zijn wel vaak de, de ruimtes die geventileerd worden. Meneer Tolsma, deskundig op het gebied van brandveiligheid en gevaarlijke stoffen. U pleit dus eigenlijk ook met zoveel woorden voor een calamiteitsschakelaar. In ieder geval moeten mensen in overleg treden met hun verhuurder... om dat eens dus aan te kaarten, dit probleem. En die verhuurder moet er iets aan gaan doen. Dank. Graag gedaan. Dit is de gids.fm. Met Felix Mulders. De consumenten van de toekomst in tijden van soberheid. Anders gezegd, wat is het koopgedrag van jongeren... als het economisch minder gaat? Daar is een groot onderzoek naar gedaan. Een marketingman, Charles Borremans, weet er alles van. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Generaties van jongeren die krijgen vaak een etiket opgeplakt. Het is heel lang geleden dat de patatgeneratie werd genoemd... iemand die jij goed kent... Leo Beenhakker? Uh, Leo Beenhakker, inderdaad, hm. ja. Hoe werd de huidige generatie genoemd? Nou, althans uit dat grote onderzoek wat uh, initiatief, dat is een groot mediabureau, uh, heeft gedaan, wereldwijd. Uh, in 15 landen, onder 7500 mensen jongeren, consumenten dus, uh, wordt het de reset generation genoemd. Een generatie die eigenlijk als gevolg van uh, de recessie, die tot soberheid heeft geleid en tot ook wat te, in, in zekere opzicht tot bezorgdheid heeft geleid, maar ook beïnvloed door de technologische ontwikkelingen, eigenlijk hun leven hebben gereset, die eigenlijk uh, ja, hun leven in een nieuwe stand hebben neergezet. Over welke leeftijdsgroep hebben we het dan? Dan hebben we het over de leeftijdsgroep die geboren is tussen 1986 en 1992. Dus tussen, uh, hebben we het over 18 tot 24-jarigen. Dan hebben ze letterlijk een knop omgedraaid met die reset? Ja, ze hebben, ze hebben uh, eigenlijk uh, zich uh, geheroriënteerd op het, uh, op het leven. Uh, als gevolg dus van die crisis, maar ook door technologische ontwikkelingen... Uh, werkgelegenheidspolitiek, politiek, milieu... Uh, ja, zijn ze op een andere manier tegen het leven gaan, uh, gaan aankijken. En het bijzondere is dat het dus wereldwijd gebeurt. Het is niet alleen in Nederland, maar het is in al die 15 landen... Uh, waar het onderzoek zich op richt, is dat dus gebeurd. Het natuurlijk wel Westerse landen geweest. Eh, om... uh, Jawel, maar het gaat, over, om... nou, het gaat ook over China, het gaat ook over Rusland, het gaat ook over Mexico. Dus oh, ja, ja, voor zover dat allemaal Westerse landen zijn. Nee, het is wereldwijd. En hoe doet die reset-generatie dan boodschappen? Nou, het uh, bijzonder is dat deze reset-generatie volledig digitaal denkt. Uh, dus het is niet uh, uh, uh, alleen maar cool om uh, digitaal te zijn. Maar de digitale technologie is een essentieel onderdeel van hun leven. En uh, ze gebruiken dus ook uh, digitale informatie om zich volledig te informeren. Ze zijn dus ze zoeken alles op internet op Z over een product? Precies. Dus uh, ze kijken naar producten die ze willen kopen. Ze zoeken van tevoren uit uh, wat ze willen hebben, voordat ze tot die koop overgaan. Dus ze oriënteren zich heel goed uh, op social networks, op review-sites, op blogs, op, forum, op forums. Want, wat wil deze uh, reset generation? Ze willen waar voor hun geld. En kopen ze dan ook via internet? Ze kopen ook uh, via internet. Ze kopen ook in winkels, maar ze, uh, ze breiden dat heel goed voor. Uh, ze houden ook van grote merken. Uh, Coca-Cola, Apple, Nike, Sony. Uh, en ze kunnen daar ook zeer loyaal aan zijn. Maar ze zijn kritisch. Dus ze kijken heel goed, wat heb ik werkelijk nodig? Welk product voldoet het beste aan mijn wensen? Uh, heb ik dit product ook echt nodig? En het zijn geen impulskopers? Het zijn veel minder impulskopers dan zeg maar, vorige generaties. Die zich veel meer lieten leiden door bijvoorbeeld de kracht van de markt. Of de kracht van de markt. He, die zeiden, nou ja goed, de markt bepaalt wat ik koop. Deze generatie, die bepaalt zelf wat ze kopen. Het onderzoek naar consumentengedrag onder jongeren is in verschillende landen gedaan. Wat is er nou specifiek uitgekomen voor de Nederlandse jeugd? Je hebt het uh, over het feit dat het over de hele lijn wel ongeveer hetzelfde is. Maar is er nog iets... Uh, speciaals uitgekomen voor onze Nederlandse jongeren? Ja, het is toch uh, bijzonder dat... Uh, we hebben, zeggen al dat dus, uh, deze generatie wil waar voor zijn geld. Uh, vooral Nederlandse jongeren tussen de 18 en 24 jaar... die houden van degelijk en betrouwbaar. Bijna net zoals hun ouders daarvan houden. Dus merk-imago, merk-status, merk-binding. Het zegt ze relatief weinig. Als je gaat kijken, vergelijkt het met jongeren uit Rusland, China en Mexico. Die hechten heel veel aan merken. Maar Nederlandse jongeren doen dat in het onderzoek het allerminst. Dus uh, wellicht kopen ze daar een beetje vooruit op een grote nieuwe trend... die in de 21e eeuw belangrijk gaat worden. En betekent dat dan ook dat ze geen kleding meer kopen... van die grote merken opstaan? Jawel, ze kopen zeker kleding. Nou, ze kopen veel minder kleding waar die grote merken op staan. Kijk, die grote merken die verliezen hun waarde niet... maar ze moeten blijven leveren op kwaliteit. Dus het gaat veel meer van, kwa van kwantiteit naar kwaliteit. En dat zie je ook in een trend die we volgens een groot onderzoek van mevrouw Edelkoort, dat is een beroemde Nederlandse trendvoorkaster, een trendvoorspeller gaan krijgen. En dat is de trend van het well-being. En dat is eigenlijk een soort tegenreactie op, uh, ja, op wat we uh, in de afgelopen eeuw hebben gehad, of van de afgelopen decennia hebben gezien. Veel meer uh, een focus op kwaliteit. Dat is eigenlijk wel een hele goede ontwikkeling, of niet? Uh, nou ja, goed, uh, voor zover je daar een waardeoordeel aan wilt geven, is dat denk ik wel een interessante ontwikkeling. Hè? De, uh, veel meer focus op de essentie van het leven, uh, ook een bewustzijn op, uh, op het vlak van uh, natuur. Uh, uh, de, de, we gaan eigenlijk terug naar de bronnen van de natuur, het kleine koesteren. Uh, uh, je ziet dat er, uh, ja, die focus op kwaliteit is eigenlijk wel heel erg goed. En klagen ze ook vaak op momenten dat het uh, niet aan de kwaliteit voldoet? Ja, want er zijn alle mogelijkheden om uh, via, het, uh, via het World Wide Web ook te klagen. Hè? Dus op die forums weer. En uh, we hebben het ook al eerder gezien dat ook de mening van die heel belangrijk wordt. Dus ja... Ik zie daar wel uh, interessante ontwikkelingen. En het feit dat uh, Nederlandse jongeren niet zoveel uh, waarde hechten aan merk, merkartikelen, ja. althans minder dan ja. uh, in de rest van de landen ja. waar het onderzoek is gedaan. Ja. Lopen ze daarmee vooruit op de rest van de wereld? Wat Ik denk, denk dat, ze, dat ze inderdaad, als je kijkt naar, dat, uh, naar die trend van Edelkoort, van dus die well-being-trend, dat ze daar wel in vooruit lopen. Ja. Dus dat wat dat betreft uh, wellicht al een, een, een, het teken wordt gegeven dat, uh, dat in Nederland dat al aan het aanslaan is. En wat reclamemakers dan dit soort onderzoeken? Dat ze uh, zich ook heel goed moeten realiseren... dat uh, uh, en dat ze dat ook moeten adviseren aan hun klanten... dat ook die klanten waarvoor hun geld moeten gaan leveren. Ja, want er wordt altijd gericht juist op jongeren hè, in de reclames. Ja. De, eigenlijk veel minder op, uh, ja. op de oudere generaties. Ja. En... en het gekke is dus dat misschien wel die jongere generatie weer begint te lijken op die oudere generatie. Want hun ouders van deze recent generation hadden ook een focus op kwaliteit, ook een focus op waar voor hun geld. En dat deze generatie dat ook weer oppakt. Dus wat dat betreft groeien misschien wel die twee groepen weer naar elkaar toe. We hebben te maken met een golfbeweging. Altijd. Uh, Charles Bromans, hartelijk dank en graag tot volgende week. Tot volgende week, Felix. Wat is er vanavond zoal te zien op televisie? Nou, de wereld draait weer door om half acht. En meteen daarna interviewt Wilfried de Jong, illusionist, Hans Klok. 24 uur lang heeft hij dat gedaan... maar om vijf voor half negen ziet u natuurlijk maar een samenvatting op Nederland 3. Pauw en Witteman zijn weer terug... En als het lukt, dan ga ik naar de film Ander Mat kijken op BBC 1. Dat is een low-budget project, dus er is weinig geld aan besteed. En dat is uitgevoerd van mensen, door mensen in de volksbuurt in Liverpool. Het is dan wel al tien voor één. Maar ja, bij die Engelsen natuurlijk... pas tien voor twaalf op BBC1. Ik beloof nog niks hoor. Jurgen van den Berg... presenteert zo meteen lunch. Dat laatste lijkt een beetje... op waar wij zo meteen over gaan praten. Want uh, er is een bijzonder samenwerkingsproject... aan de gang in Limburg. Dat moet jou aanspreken, Felix. Mm -hmm. De regionale omroep daar, L1 en de krant... Limburg Limburgs Dagblad... die werken samen in een project dat heet... Mijn Heilust. En Heilust... dat is een uh, wijk van kerkraden. En uh, daar laten ze de bewoners over die wijk... aan het woord. Geen hotemethode... vooral, maar vooral uh, bewoners... Uh, is het heeft allemaal te maken met de bevolkingskrimp in Limburg. Ja, dit is natuurlijk schijnend. En vandaar die advertenties over the bright side of life... wat typisch Limburgs is. Dan in het media voor Volkskrant columnist Bert Wagendorp... en Lisbeth Staats van Eén Vandaag. Die gaan onder meer praten over de restyling van WNL's ochtendspits. En dan uh, hebben we straks om half twee stand.nl. En daarin gaat het over de politiemissie die het kabinet wil... naar Afghanistan, opnieuw een missie dus. En de stelling, de politiemissie naar Afghanistan moet doorgaan. Hebben jullie een politieagent in de studio of hoe zit het? Nee, nee, we hebben Henk Jan Ormel van het CDA. Ik ben heel benieuwd hoe het CDA erover denkt. Want ook zij zijn van belang natuurlijk. Ja, ze zijn regeringspartij, dus ze stemmen natuurlijk voor. Maar haalt het kabinet een meerderheid met dit standpunt? Hartelijk dank, Jurgen van den Berg. Een interessante lunch. Morgen ben ik weer terug met deze uitzending. Acht tot morgen. Surf naar de